12 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Eurocommissaris Nelly Kroes noemt de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden zeer bruikbaar. Kroes, die is belast met digitale zaken, zegt dat in het Duitse tijdschrift De Spiegel. Ze zegt dat de onthullingen van Snowden over Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten ons wakker zouden moeten schudden. En dat we beter moeten opletten wat er met onze gegevens gebeurt.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 Meer dan de helft van de basisscholen zegt niet klaar te zijn voor het opnemen van meer kinderen met leer- en gedragsproblemen. Dat meldt Caro Brandpunt op basis van een enquête door vakbond CNV. Vanaf volgend jaar augustus zijn scholen verplicht voor iedere leerling die zich aanmeldt een plek te regelen. Ruim 60 van de scholen zegt daar nog niet klaar voor te zijn. Veel scholen hebben nu al moeite om het aantal leerlingen dat speciale aandacht nodig heeft op te vangen. De Christelijke Sociale Partij van premier Juncker stevend af op een overwinning bij de verkiezingen in Luxemburg. Blijkt uit exit polls. Wel heeft de partij drie zetels verloren. Volgens de poll komt Juncker uit op 23 zetels in het 60 zetelstellende parlement. Volgens de eerste schattingen hebben de coalitiepartners, de Socialistische Arbeiderspartij en de Liberale Democratische Partij, bij de dertien zetels behaald. Er waren verkiezingen in Luxemburg omdat de regering Jonker deze zomer moest aftreden vanwege een afluisterschandaal rond de inlichtingendienst van het land. Er is opnieuw een lichaam gevonden onder de puinhopen van het winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, waar vorige maand een aanslag werd gepleegd. Volgens de regering is het het stoffelijk overschot van een van de terroristen. Verder werden vier vuurwapens gevonden die door de terroristen zijn gebruikt. Bij de aanslag in het winkelcentrum en de gijzelingsactie die erop volgde vielen zeker 67 doden.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 Enkele buien, mogelijk met onweer en windstoten... vannacht droger en 11 graden. Morgen soms zon, maar ook veel wolkenvelden... en vooral in de middag en avond enige tijd regen. Het is dan 15 tot 18 graden. Dinsdag schijnt de zon geregeld bij maxima van 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit John Jansen van Gaal. Vanavond gaf het journaal Historische Diepgang aan de brand te Leeuwarden. En dan was er nog iets met die brand. Want een van de zwaar beschadigde huizen is het geboortehuis van Matahari. Volgde een heel biootje van deze Matahari. Exotisch danseres en vermoedelijk spion. Zo word je nog eens wijzer van een ramp. Of zouden ze in Leeuwarden nou denken dat die brand is aangestoken... als afrekening in een oude spionagekwestie? Goedenavond, Bloody Sunday, de Homo Georgicus, Cubaanse animatie, Louis van Dijk. Het is, zegt u dat wel, een palet aan onderwerpen... dat wij u vanavond voorschotelen en met het oog op morgen... Bloody Sunday, met 14 doden onder demonstranten door vuur van Britse paratroopers in het Noord-Ierse Londonderry, is al meer dan 40 jaar geleden. Hoe komt het dan dat de schuldigen nu pas wellicht vervolgd gaan worden? En wat die Homo georgicus betreft, na een spectaculaire vondst in Georgië: van een schedel uit de oertijd, rijst de vraag: is er dan uiteindelijk toch maar één family of men? En vandaag ging op Cuba de eerste digitale animatiefilm in première. Wat betekent dat voor Cuba? Wij scoorden een ervaringsdeskundige. Louis van Dijk, tenslotte jazzpianist en klavierleeuw van de natie... krijgt morgen de Gouden Eeuw Award voor zijn gehele oeuvre. Hoe kijkt hij op zijn loopbaan terug? Eerste kranten van morgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 20 oktober... Australië wordt geteisterd door de ergste bosbranden in 40 jaar en het wordt nog erger, want het wordt warmer en de wind trekt aan. It's also clear that the weather forecast, the weather modelling, suggests that the weather is not going to be as good as it had been previously uh, anticipated. De branden trekken een spoor van vernieling. Completely devastated. I can't, I can't even find anything. There's nothing there. It's it's just all melted maar wat aan de vlammen ontkomt ontkomt niet aan plunderaars. It is een waste of oxygen. They really mensen How can people do this when we're going through enough without that as well? De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen zodat de hulpdiensten beter en harder kunnen optreden. They uh, have the right to shore up or demolish a building uh, and of course it also prevents people from uh, from disobeying an order given under this uh, bij de brand in Leeuwarden is een man om het leven gekomen. Hij meldde de brand, maar raakte zelf gevangen door de vuurzee. De brandweer probeerde te vergeefs de man te redden. Men heeft vanwege uh, het gevaar wat de brand met zich meebracht... op een gegeven moment moeten besluiten om terug te keren en het pand te verlaten. En dat heeft uiteraard diepe indruk gemaakt bij onze eigen brandweermedewerkers. Tijdens een bewonersbijeenkomst reageerden getroffenen ontzet op dit nieuws. Mijn dochter woont er ook en het is waterschade... en het zal allemaal wel uh, verloren zijn gegaan. Maar dat is natuurlijk niks vergeleken met het zo'n jongen natuurlijk. Uh, ja, dat is uh, snuiven. En ook de ramptoeristen leven mee. Tragisch. Een jongen ben je opgekomen, dus uh, dat is uh, altijd treurig. En een stukje uh, ja staat weg. Jammer. Ja, droevig. Zal je winkel maar zijn als ondernemer? Dat, uh, nee, dat gun je niemand. De recherche heeft het moeilijk om drugsbazen aan te pakken via de Belastingdienst, meldt RTL Nieuws. Het gaat om mensen die miljoenen verdienen met wietplantages. Dikke huizen, grote auto's en vette postjes rondrijden, maar ook uh, hotels in het buitenland, uh, dikke boten in de Middellandse Zee. De criminelen laten zich uitschrijven bij hun gemeenten, zeggen ze dat ze naar het buitenland vertrekken en worden zo onvindbaar. Als je je uitschrijft uit Nederland, hè, ben je geen Nederlands ingeswetende meer... dan ben je ook niet belastingplichtig in principe in Nederland. Dus hoef je geen aangifteformulieren in te vullen. Dus dan verdwijnt het zicht op je inkomen en op je vermogen. Het concert van Anouk van vanavond is weer niet doorgegaan. De rockdiva heeft nog steeds problemen met haar stem. Haar fans moeten nog maar blij zijn dat ze het concert uitstelt. Want Me Anouk met een slechte stem is ook niet alles. <tied> Was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, zo was het wel genoeg. Naast me zit Marielle Hageman, die heeft de kranten vanmorgen vroeg al doorgenomen en er een overzicht van samengesteld dat ze nu begint voor te lezen. Paniek in de wereld van de Europese energiereuzen. Die vingen jarenlang toch wel hun geld, maar nu is de situatie dramatisch veranderd, signaleert het Financiële Dagblad. En dat komt door de snelle opkomst van wind- en zonne-energie. De plotselinge versnelling in de groene energie in vooral Duitsland... leidt ertoe dat de energiegiganten niet meer zeker zijn van hun financiële situatie. Dat heeft volgens het FD grote gevolgen voor hun voortbestaan. Migranten op Sint Maarten moeten veel makkelijker een Nederlands paspoort kunnen krijgen. De minister van Justitie van het eiland met 40.000 inwoners pleit daarvoor in de Volkskrant. De minister ziet de migranten op het eiland als de motor van de economie. Maar de bevolking bestaat inmiddels uit 104 nationaliteiten. Het eiland vertoont daardoor een gebrek aan samenhang. Een Nederlands paspoort zou de bindende factor kunnen zijn. Hulpverleners worden niet meer alleen op straat bedreigd. Ook op de sociale media zijn ze niet langer veilig. Valt te lezen in Spits en Metro. Ook agenten en docenten worden digitaal lastiggevallen met soms ook doodsbedreigingen. Blijkbaar gebeurt dat vaak door scholieren... Bureau Halt heeft nu een lespakket ontwikkeld... waar ze vanaf januari mee te maken krijgen. Als het goed is, krijgen slechtwillende scholieren door... dat ze iemand aandoen die ze via Twitter of Facebook stalken en bedreigen. Stel, je bent met je ouders op vakantie en dan zijn ze zomaar weg. Alleen al dit jaar zijn er zo'n 25 meldingen van vrouwen... die in Marokko zijn achtergelaten. Een deel van hen is inmiddels door vrijwilligers... teruggebracht naar Nederland, schrijft Trouw. Er zijn twee groepen, meerderjarige dochters die in Nederland zijn geboren... die kunnen snel terug. Maar met minderjarige meisjes is het lastiger. Voor hun terugkeer moeten ouders toestemming geven. En die hadden nu juist besloten dat hun dochter moet opgroeien in Marokko... omdat ze te losbandig is of omdat daar een geschikte huwelijkspartner is. In Ede was het bepaald geen geheim dat natuurkundeleraar Rob... chemicaliën verzamelde. Maar eigenlijk stond niemand erbij stil dat die hobby gevaarlijk was... hoorde het AD van bekenden van de overleden docent. Het blijft wel een raadsel hoe de man aan bijvoorbeeld mosterdgas kwam. Een vriend houdt rekening met de mogelijkheid dat hij het zelf heeft gemaakt. Chemicaliën waren een van zijn fascinaties maar hij kon zich ook intens verdiepen in theologie en sterrenkunde. Duitsland is in de ban van een fantomtoa. Een doelpunt dat geen doelpunt bleek te zijn... of juist wel een doelpunt, maar eigenlijk niet was. Door een gat in het zijnet in ieder geval... belandde de bal die op het doel had gelegen toch in het doel. Maar dat bleek pas een paar minuten nadat het doelpunt was gevallen... en de spelers ontdekten hoe het raadselachtige doelpunt was ontstaan. Voor de scheidsrechter was het toen te laat om het doelpunt tijdens de wedstrijd van Bayer Leverkusen tegen Hoffenheim te herzien. En de zogenaamd scorende spits schrijft op Facebook... dat winnen met een spookdoelpunt natuurlijk niet erg mooi is. Deze onderwerpen morgen uitgeleid in de Ochtendblad. Sunday, nee, bloody Sunday. In 83 werd het een hit van U2, maar dit waren... John Lennon en Yoko Ono in 1972. Want in dat jaar werd de 30e januari... dat ging de geschiedenis in als Bloody, Bloody Sunday. Veertien jongens en mannen werden tijdens een demonstratie... in het Noord-Ierse Derry door Britse paratroopers doodgeschoten. We zijn nu 42 jaar verder en vandaag meldde de Sunday Times... dat de betrokken militairen alsnog door de politie gehoord... zullen worden in het kader van een moordonderzoek... en mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Arjen van der Horst, correspondent in Engeland. Goedenavond. Goedenavond. Ligt ons nog even bij, wat gebeurde er die dag precies? Die dag was een uh, belangrijke dag voor de katholieke burgerrechtenbeweging. Het is dus een beetje het begin van de, wat we later de troubles zijn gaan noemen. Uh, de IRA bestond al wel, maar was nog maar een hele kleine paramilitie. Die strijd in het begin werd echt gevoerd door die burgerrechtenbeweging uh, die voor gelijke rechten pleit. Hè? Want die hadden ze niet. Katholieken werden gediscrimineerd. Werden, uh, protestanten werden voorgetrokken bij baantjes in de overheid... of bij sociale woningbouw. Ze hadden ook uh, geen stemrecht, zoals we dat nu wel hebben. Uh, voor die dag was een grote demonstratie gepland. Die was van tevoren al verboden door de overheid. Op de dag zelf, die, natuurlijk ging die gewoon door... dat wist de overheid ook wel, op de dag zelf lieten ze die demonstratie, die mars, die protestmars... wel door de katholieke wijken gaan. De, de demonstranten wilden eigenlijk helemaal naar het stadhuis. Dat werd niet toegestaan. En bij de Borksite, dat is een wijk die later ja. een bolwerk zou worden van nou. de IRA... stopte de demonstratie. Een klein groepje scheiden zich af begon stenen te gooien... naar uh, de politie en soldaten. Wat eigenlijk in die dag al elke dag gebeurde. En die paratroepers die speciaal uit Belfast waren gehaald die dag... om ja, als het tot rellen zou komen om de reelschoppers te arresteren. Die besloot uh, de reelschoppers achterna te gaan in die wijk. Nou, je moet je voorstellen, de Borkside in die tijd was echt no-go-zone voor de politie. Daar ging je niet in. Ze hadden ook het uitdrukkelijke bevel uh, dat ook niet te doen. Dat werd genegeerd door de commandant van het arrestatieteam. Die ging ze toch achterna. En toen begon het. De, de, een aantal soldaten begonnen te schieten. Ja. Uh, dat leidde tot uh, ja, hele chaotische toestanden. Andere soldaten ook te schieten, veertien doden. doden. Ja. En een heel belangrijk moment is dit geweest. Dat was echt de katalysator in dat mm. Noord-Ierse conflict. Ik zei ja. al, de IRA was toen nog heel klein... maar dit was één gro grote advertentie voor de IRA. Honderden jonge Ierse uh, jongens en meisjes melden zich aan. Escalatie van het geweld in Noord-Ierland. Uh, geweld, een strijd die eigenlijk pas ten einde kwam... met die Goede Vrijdag akkoorden in 1998. Ja. Nou gaat het wat die Bloody Sunday betreft om een twintigtal gepensioneerde militairen van, van rond de 65. Zijn die nooit eerder door de politie gehoord? Jawel, uh, twee keer zelfs. Uh, meteen na Bloody Sunday werd een onderzoek ingesteld door de overheid. De Ridgery, uh, Lord Widgery was dat, die dat onderzocht. Die was binnen uh, zes weken al klaar geloof ik had de soldaten verhoord, getuigen uh, die, en demonstranten werden niet gehoord... en de conclusies die hij uh, maakte op die dag ja, he, leunden heel erg op die van de soldaten. En hun versie was, op ons werd het vuur geopend door terroristen, zoals ze het noemden... en daar reageerden wij op... Dat, dat onderzoek wordt nog steeds gezien als een whitewash. Hè? Dat was een. totaal uh, ja, ja. uh, niet Er ge, zat geen balans. Ja, er ja, werd goed gepraat. Ze volgden de, de onderzoeksleider, die volgde uh, precies de, de verhaallijn van het ministerie van Defensie en de Soldaten. Later, door Tony Blair, werd een tweede onderzoek ingesteld. Nu onder leiding van Lord Savile. Dat duurde twaalf jaar, kostte honderden miljoenen ponden. Drie jaar geleden kwam hij met zijn conclusies... en die waren heel anders, die waren ook niet mals. Uh, op de eerste plaats zei hij, de, de, de jongens die zijn omgekomen... die zijn onschuldig. Uh, het waren de soldaten die als eerste schoten. En, zei hij ook, de soldaten hebben na in hun verklaringen gelogen. Ze hebben valse verklaringen afgelegd... om ja. zo de schuld in de schoenen te schuiven van de slachtoffers. Mm -hmm. ja. En wat we nu zien, die arrestaties... is daar nu eigenlijk een direct gevolg... van dat onderzoek van okay, Lord OM. Oké, maar dat, dat onderzoek was vast heel grondig. Waarom heeft het dan nog weer drie jaar geduurd... eer politie en justitie in Engeland in actie zijn gekomen? Dat is een goede vraag, want meteen al gingen stemmen op. Kijk, het Openbaar Ministerie hier... kon ook natuurlijk niet die conclusies negeren. En er werd al meteen gezegd... Ja, waarom kunnen, kan het OM niet een deel van het werk... dat uitgebreide werk dat door Lord Seville is gedaan, overgenomen door, worden door het OM. Nou, het OM zei, nee, dat kan niet. We moeten gewoon uh, alle regels volgen... zoals die voor elke strafrechtelijk onderzoek uh, gedaan worden. Dus uh, politie gaat eerst naar de zaak kijken. Als zij denken dat ze een zaak hebben... en dat het ook in het openbaar belang is... Ja, dan dragen ze het over aan het OM een beetje... zoals het ook in Nederland gaat. Ja. En die besluit dan of ze verder gaan. Nou, dat duurt, dat duurt lang. Dat, uh, dat, het gaat echt ook om honderden en honderden getuigen. Niet alleen de soldaten die... ...gaan gehoord worden, maar ook natuurlijk de ooggetuigen... ...families van de slachtoffers, ja. et Dat zijn in totaal 2.500 mensen. Dus oh, die ja. beslissing wordt niet licht genomen. Nee, maar dat, dat severale onderzoek was toen, in 2010... Uh, ...reden voor premier uh, David Cameron om uh, namens de regering excuses aan te bieden. Dachten ja. die oud-militairen toen niet dat daarmee de kous af was? Dat dachten ze toen, want ze zijn anoniem verhoord hè, door Lord Seville, dat hun identiteit, wie ze heten ook soldaat X en soldaat J en soldaat G... omdat ze natuurlijk bang waren dat er wraaksacties zouden komen... als hun identiteit bekend ja. was. Zij, zij, zij hebben getuigd in de overtuiging... Deze, dit doen wij om het vredesproces te helpen om verzoening... mogelijk te maken in Noord-Ierland... En dan is de kous ook af. Dan is dit proces klaar. Nooit verwacht dat, zij, um, dat ze ook daadwerkelijk vervolgd nee. zou kunnen worden. Want dat gaat nu mogelijk gebeuren natuurlijk. Dat is wel, moet ik er meteen bij zeggen... wel een diepe wens geweest van sommige van de families van de slachtoffers. Die hebben altijd gezegd... het is heel goed dat Lord Seville dit onderzoek heeft gedaan... maar voor ons is het hoofdstuk Bloody Sunday pas af... als ook de daders achter de moorden op onze zoons, op onze broers en vaders achter de tralies zitten. En zij hebben ja. er altijd voor gepleit... dat er wel een strafrechtelijke vervolging zou komen. Ja, weet je dat uit uh, eerste hand? Spreek je wel eens verwanten van nabestaanden? Ja, John Kelly, dat is een man die ik uh, geregeld uh, ontmoet en vaak spreek. Hij was een van de leiders uh, namens de families... die ook voor dat onderzoek voor Lord zelf gepleit had in de jaren negentig. Zijn broer Michael kwam om het leven... werd van achteren neergeschoten door een van die soldaten... En hij, hij heeft dat... Hij bleef, ik heb hem een paar weken geleden nog ontmoet. En toen zei ik... Uh, van Weet u al iets meer? Uh, want er werd al gesproken van... Er komt een onderzoek en arrestaties. Weet u al iets meer? Ik zeg, nee, nog niks gehoord. Maar ik ben ervan overtuigd, zei hij, dat dit gaat gebeuren. Want dit, dit, alleen kan, dit proces kan alleen afgerond worden... met een strafrechtelijk proces. Denken ze er allemaal zo over? Nee, absoluut niet. Er is grote verdeeldheid toch wel... In de, bij de families ook die een aantal van de families die zeiden: oké, okay, nu is het klaar voor ons. Hè. We hebben nu closure, sluiting gekregen met dit onderzoek van Lord Saville. Wij hebben gekregen wat we wilden, namelijk excuses van de regering, zwart op wit dat de Britse overheid zegt dat onze jongens onschuldig zijn geweest. Dat was heel belangrijk voor een groot deel van de families. Een ander aantal, zoals het uh, andere families zoals die van Kelly... Ja, die vonden dat dus kennelijk uh, niet nee. ver genoeg aan. Nee. Uh, je hebt nog een, nog een andere partij natuurlijk. Dat zijn de soldaten zelf en, uh, en, en het leger, de Britse strijdkrachten... waar toch wel heel wat reuringers ontstaan door het nieuws van vandaag. Want die, hebben, die zeggen ook, en dat is misschien wel een terechtpunt... Ja, was het niet zo uh, tijdens de Goede Vrijdagakkoorden... dat veel van de ira bommers de mensen die aanslagen pleegden... Mensen vermoord hebben, amnestie hebben gekregen. Die zijn vrijgelaten ja. uit de gevangenis. Waarom zou dat niet gelden voor de soldaten die betrokken waren bij Bloody Sunday? Ja. Dat gaat natuurlijk wel een heel gevoelig punt worden. En het is, het, het is zelfs mogelijk dat deze soldaten vervolgd gaan worden, zelfs een straf opgelegd krijgen, maar dat ze dan ook meteen. Gratie uh, krijgen in, in het kader van het vredesproces, in het kader van de goede vrijdagakkoorden. Oh ja. Kun je meteen dat... afvragen ja, waarom, waarom al die moeite en geld voor zo'n lang strafrechtelijk proces ja. als je ze toch gaat vrijspreken? Maar is dat, uh, uh, dat die kans het grootst, denk je dat het zo zou lopen? Wel veroordeeld, maar verder vrij uit. Die gratie, dat weet ik niet. Dat zou, dat zou heel controversieel zijn. Uh, toch wel voor een groot deel van de katholieke bevolking natuurlijk. Want niet vergeten, zeker in een stad als Derry... waar je tot op de dag van vandaag nog de littekens ziet van Bloody Sunday. Een stad waar vroeger katholiek en protestant tot 1972... gewoon door elkaar leefden. Na Bloody Sunday ja, voltrok zich een soort van etnische zuivering. Je moet je voorstellen, Derry, Londonderry is een stad gespleten door een rivier protestanten trokken naar de oostkant... katholieken trokken allemaal naar de westkant. En tot de dag van vandaag zie je nog die ja, extreme scheiding... tussen de twee religieuze groepen mm -hmm. ja. in Derry. Zeker bij de katholieken zal dat niet goed vallen... als uh, deze soldaten gratie krijgen. En, uh, ja, het is toch wel heel... En, en steeds, als je met mensen in, in Londonderry spreekt... dan is het alsof de dag van gisteren is Bloody Sunday. Mm -hmm. ligt nog heel gevoelig. Dank Arjen van der Horst. Tot zover Bloody Sunday. Van eigen bodem. Stevie N., Closer to the Heart. In Georgië is een complete schedel gevonden van een verre voorouder van de mens. En op grond daarvan lanceerden wetenschappers vrijdag de theorie dat in de afgelopen paar miljoen jaar in feite maar één echte mensensoort heeft bestaan: Homo erectus. John de Vos, welkom. U houdt zich als paleoantropoloog bezig met fossielen van onze voorouderen, wat hebben ze precies gevonden? Uh, nou, ze hebben sinds uh, 1991 in Georgië... hebben ze een uh, vijftal schedels gevonden, ja. tot nu toe. Uh, wat is het probleem? Sinds 1893 uh, zijn er al schedels gevonden... van een vorm die je homo erectus noemt. Het mooiste schedel, het type materiaal, dat ligt in naturalis. Dat kun je zelf bekijken. Kijk eens aan. En, uh, maar die zijn gevonden in uh, dat type schedel ongeveer in Afrika, in Eurazië. Maar ze zijn allemaal wat anders, want je hebt er overal maar één van. Ja, ja. Ja, en die verschillen dan. En dan zeggen die paleoantropologen al snel, dat zijn verschillende soorten. Ja. Nu hebben ze het dus in Georgië, en, en die verschillende soorten, het is dus Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus, homo... ik stop er even mee, ja. en anders wordt het te veel. Ja. <laughs> en, maar nu hebben ze die vijf schedels, maar die variëren zo ver van elkaar, dat als ze ze afzonderlijk zouden behandelen, zou elke schedel een aparte soort moeten zijn. Die zou in een van die ...schedels passen die al ja, gevonden zijn. Terwijl ze allemaal op dezelfde plek gevonden zijn. Ze zijn allemaal op dezelfde plek. Ja. Uh, met andere woorden... Uh, ...het moet één soort zijn. Dat is één populatie. Ja. Ja? Um, dus zeggen ze van... Um, ...nou, ze hebben zoveel kenmerken... ...van die homo erectus... ...die in naturalis ligt... ...want dat is het type... Uh, ...dat eigenlijk... Uh, kunnen we het allemaal Homo erectus noemen? En zelfs de vormen die een beetje primitief zijn in Afrika, Homo rudolfensis en Homo habilis, nou, die noemen we dan ook Homo erectus. Dus, dus er zijn dus, meer individuele verschillen tussen die schedels dan soort verschillen? Uh, dat vinden de mensen van oh ja. Georgië. Ah, natuurlijk, ja. Ik ben, want niet iedereen is er mee eens. Ik ben het er ook niet helemaal mee eens. U bent er ook niet mee eens, Even te zijn, nee. Dus we kunnen want... nu niet definitief vaststellen. Ja, er is maar één echte mensensoort. Nee, hoor, want het zijn pallianderpathologen. We moeten ergens over discussiëren. Ja. Dus gaan we daar eventjes over discussiëren of die Afrikaanse vormen nu wel of niet erbij horen? Wat mij betreft niet. Maar um, dus dat uh, ja, het is... kan ook nog zijn dat de meesten wel tot de homo erectus behoren, maar dat er toch nog kleine uh, ze hebben, ze Kleine hebben, groepen wat zijn in, in Australië of Afrika. Voor... Afrika? Die... Nee, wat mij betreft hebben ze voor de, voor de vormen uh, jongere vormen dan uh, die uh, uh, van Georgië. Uh, die zo anderhalf uh, tot één uh, miljoen of iets jonger zijn nog, hebben ze gelijk. Wat ja. mij betreft mag dat allemaal bij elkaar. Okay. Ja, u zei, wij discussiëren graag. Komt het er eigenlijk op neer dat iedere vondst van een schedel waar ook ter wereld telkens weer alle evolutietheorieën op zijn kop zet? Nou, dat lees je altijd in de krant. Hè? Als ze dus iets nieuws gevonden ja. hebben, dan moet alles weer even op zijn kop gezet worden. Um, nou, dat komt omdat je het iedere keer op een andere manier kan bekijken en het op een andere manier kan interpreteren. Ja. Dat is wetenschap. En dat is wetenschap. Ja. Dat is voortschrijdend inzicht, ja. zoals dat zo mooi heet. Nou is deze fonds dus gedaan op een plek in Georgië. Waarom is men uitgerekend daar ooit gaan graven? Nou, daar was men al bezig aan het graven. Het is een hele rare plek waar ik nooit en te nimmer zou zijn gaan graven. Ze waren bezig met een ruïne. En... Um, toen vonden ze in uh, gewoon dus uh, middeleeuws of misschien iets ouder. Gewoon een ruïne. En dan waren ze wat dieper gegaan. En dan vonden ze uh, kiezen van een neushoorn. Ja, neushoorns kwamen daar helemaal niet voor natuurlijk. Dus wat is dat van een circus misschien? Ook niet. En toen heeft een paleontoloog die zich met oude beesten bezig had, die is erachter gekomen dat het een uitgestorven neushoorn was. Nou, prima. Ze zijn verder gaan graven. In uh, 1991 vonden ze een kaak. En... Um ja, die was uh, wat primitief. Die had niet zo'n kin als wij. Dus uh, ja. een hele grote kaak. En dan vond, uh, daarna hebben ze die schedels gevonden. En uh, dit is het resultaat: dat men daar uh, ja. die conclusies uit heeft getrokken. Het lijkt een kansrijke plek om te graven. Het lijkt uh, ook zelfs kansrijk er... om nog veel in ja, een omgeving van die plek. Heel, het is eigenlijk maar een heel klein stukje. Ja. Uh, je, hebt, je hebt die, bij wijze van spreken, de muur van het de uh, de ruïne. ruïne. Ja. En dan moet je daar even 20 bij 20. Nou, maar ze niet verder gaan. Gedaan, ja, ze zijn voortdurend aan het verder oh ja. gaan. Want, uh, nou, Ik hoop dat ze nog veel vinden. U bent daar zelf geweest, hè? Ik ben hè? er geweest. Ik Vertel eens, er, hoe was uh, dat? Um, twee keer geweest. Ja. ja, dat is natuurlijk fantastisch. Om daar uh, op zo'n rare plek uh, te kijken van... Uh, uh, wat vindt men hier? Het is dus niet alleen... Die schelen zijn hele fauna bij, hoor. Dus uh, olifanten, uh, uh, neushoorns, uh, sabeltandkatten. Dus dat is een hele fauna. Allemaal relevant. daar gevonden? Allemaal daar gevonden. Zetje. En werktuigen. Dus uh, het is een uh, fantastische plek om te graven. Ja, weet u nog dat u voor het eerst zo'n zo schedel uit die plaats, hoe heet het uit? De, tijd, de, Manizie, de zag? Manizie. De Manizie zag. Ja. Nou, ik heb uh, in uh, 1991, toen was er een congres in het uh, Senckenberg Museum in Frankfurt. En daar had meneer Jabunia die grote kaak bij zich. Mm -hmm. Nou, en dat ging over een congres van 100 jaar uh, Homo erectus. En, um, nou, iedereen was wel, had het idee van: hey, dit is bijzonder, dat moeten we eens even goed bekijken. Maar er werden nog geen conclusies uitgetrokken. Um, dat die kaak en de schedels uh, tot gevolg hadden dat ze de hele evolutie ideeën weer omver zouden gooien. Dat idee hadden we in 1991 niet. Nee. Ja, de onderzoekers zeggen nu maar liefst dat het tijd is... voor een verandering in het denken. Vindt u dat ook? Of is het eigenlijk altijd tijd voor verandering in het uh, denken? Er is dus iedere keer tijd voor verandering. Ja, ja. Iedere een nieuwe, nieuwe fonds gaan we het veranderen. Ja. Maar zo, zoveel hebben ze het niet veranderd. Want het idee dat die schedels van uh, de munitie van Homer Rectus waren... hadden ze al veel langer Hm. Maar ze hebben er nu even gezegd van, nou, dan alles er maar bij. Oké. Okay. John de Vos, uh, dank je zeer uh, voor deze toelichting. Paleo-antropoloog. Graag gedaan. Er was een heel klein vrouwtje, dat een man. Ze was altijd alleen en dacht, wat heb je daar nu aan? Dus breiden ze eerst zijn oogjes en zijn oortjes en zijn bekje. Ze breiden toen zijn neusje en zijn kinnetje en zijn nekkie. Ho, Ze breiden toen zijn neusie en zijn kinnetje en, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. en, en zijn nekkie. Ze breiden een mooi lijfje en dacht, zo ik ben klaar. Ze haakte in de goudheid een mooi gebloemd altaar. Ze trouwde in de morgen en ze dacht, ik noem hem heintje. Ze aten samen gebakken koek en dronken samen een wijntje. Oh, Ze zaten samen gebakken koek en dronken samen een wijntje. Ze dacht: Nu gaan we op huwelijksreis. Deed eindje in haar tas. Ze liep door goede weide, ging zitten bij een plas. Ze nam hem in haar armen en zongen voor hem een liedje. Ze dronken samen ranja uit een flesje met een rietje. Ze dronken samen ranja uit een flesje met een rietje. Ze dacht: Nu komt de regen, ik hoop dat ik het red. We moeten gauw naar huis toe en lekker vluren bed. In het ledikant, al heel gauw goeie maatjes Maar toen ze morgens opstond, vond ze alleen volle draadjes oh, oh, oh, oh, oh, oh. Toen ze morgens opstond, vond ze alleen volle draadjes Ze dacht, dat is nou jammer, we hadden het zo fijn Maar ergens moet in huis nog bol te vinden zijn Ze dacht, ach lieve heintje, we hielden van elkaar, Wees nu mij niet boos, dat ik toch van man verander oh. Zolang als er nog bol is, maak ik gewoon een ander. U hoorde Ramses Shaffi met Heintje... onder begeleiding van het trio Louis van Dijk. Louis van Dijk, welkom. Hartelijk dank. U krijgt morgen de Gouden Eeuw Award... uitgereikt voor uw gehele oeuvre. Alvast gefeliciteerd. Dank u. En die opname van net met Ramses Shaffi... die is uit 1968. Ach, kan je nagaan, zeg. Hebt u, <laughs> daar, hebt u daar nog herinneringen aan? Ja, nou en of... Ik heb in die tijd uh, ongelooflijk veel met Ramses gewerkt. En uh, uh, ja, uh, misschien wel tien jaar achter elkaar bijna. Zo niet langer. En uh, dit was 1968. Uh, dat is dan zeg maar een anderhalf jaar nadat ik een blauwe maandag in dienst ben geweest. Oh. Ik moest ook nog even in dienst, maar daar was ik godsverdank binnen drie weken uit. Maar dat was een, een inbraak op onze samenwerking even, maar die heeft inderdaad heel kort geduurd. Ja. Omdat u 68 zet, zegt, zit ik even in die jaren weer te vroeten. Maar het geheugen is nog buiten gewoon goed. Maar ik ben dan ook pas aan mijn derde jeugd begonnen, okay. want ik ben pas 72. Ja, Gouden, Gouden Eeuw Award, het klinkt als een klok. Het Heb kl u er wel eens eerder van gehoord? Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Nee, behalve dan. Nee, dat hoor ik van een heel hoop mensen. En het was zelfs zo dat ik in het begin zei... leg me even uit hoe het in elkaar zit. En uh, Nou, ik heb een hele vriendelijke meneer... Ik, dat was volgens mij de initiator, aan de lijn gehad. En wat ik wel wist, maar dat, daarom had ik er ook in de verte wel van gehoord... dat ik illustere voorgangers heb... Ja. in de vorm van... Uh, uh, de toneelspeelster uh, Ellen Vogel, Hans van Manen... Lisbeth List. Uh, Lisbeth List. En, uh, Paul van Vliet. Paul van Vliet. En André Kuipers. André Kuipers zelfs. Nou, kijk, ja, mooi rijtje. Dus ze uh, zweven in de ruimte ja. en zweven boven een ja. balletvloer. En ja. uh, ploegen tussen het voor en tussen het Ebberhout... is dan in mei geval. En dat uh, het leuke van een Europrijs is... dat je niet bij de eendagsvliegen hoort in ieder geval. nee. Ja, een prijs is natuurlijk leuk, maar ja, een prijs stemt dat ook niet een beetje somber? Nou, het stemt uh, hooguit een beetje nostalgiek, maar, ja. maar somber zeker niet, want uh, ik speel nog steeds. Ja, u speelt nog... Uh, ja, die award heet een ode aan de creativiteit van de Nederlandse samenleving. Dat is een beetje raar, het is toch een prijs voor u? Of wordt uw creativiteit hier eigenlijk gezien als, als ode aan de Nederlandse samenleving? Uh, ik hoop dat de hele Nederlandse samenleving net zo creatief zal blijven als ik uh, tot mijn grote vreugde tot nu toe, nu toe ben gebleven. Maar ik vrees het ergste, want op de lagere school, zowel als het voorgezet onderwijs, wordt uh, eigenlijk weinig cultuur meer aangereikt in de klas. Ja, ja u, u zei al, je krijgt zo'n prijs natuurlijk niet als je nog jong bent, dus je gaat toch uh, terugblikken en nadenken over je leven en loopbaan, nietwaar? Ja. Maar ja, dat doe je natuurlijk sowieso eigenlijk altijd al. Ja, en dan? Als u, is uw carrière nu weer in vogelvlucht aan u voorbij geflitst... toen u hoorde dat u deze prijs kreeg? Ja, ach, dan denk je er weer even aan. En uh, dan uh, besef je inderdaad dat het meer dan een halve eeuw is. Ja, maar wat staat u dan vooral bij als hoogtepunten? Nou, het hoogte, een van de hoogtepunten is natuurlijk altijd het begin. En bij mij was gewoon het begin heel duidelijk het winnen... Van het Loosdrecht Jazz Concours in 1961. Ja. Want daar begon het. Nou, we zitten nu in uh, 13, dus dat is. Uh, even kijken, dat is 52 jaar later. Ja, ja, maar er ook dieptepunten. Uh, nee, ik mag Goed. eigenlijk wel zeggen dat ik. Uh, het is zelf zo, dat kan ik met uh, enige trots zeggen. Uh, ik ben misschien een van de weinige mensen, er zijn er meer hoor, godzijdank. Die nooit zelf de telefoon hebben gegrepen. om te kijken of er werk te genereren was. Mm -hmm. Ik had het uh, een beetje de natuurlijke houding van. wat op je afkomt, moet je omhelzen. Maar uh, verder niet. Maar u, u bent wel... Niet op zoek. U bent wel ernstig ziek geweest. Ik ben uh, twee jaar geleden, nu bijna twee jaar geleden. geopereerd aan slokdarmkanker. En ik ben ongelooflijk trots. Op de, eh, op de chirurg van Bergen-Henegouw, die dat heeft gedaan. Ja. In het AMC. Die heb ik hoog in het vaandel. En ook dat hele ziekenhuis. Hulde, hulde. Want ik kan weer een halve fles wijn per dag minstens, <lacht> minstens. drinken. Ja. En ik kan ook weer alles eten. En ik mag nog alles spelen van de dokter. En was muziek ook belangrijk voor u tijdens die ziekte? Nou, wat, wat heel wonderlijk was, is dat... Eh, dat ik, en dat komt geloof ik vrij zelden voor... dat ik vier dagen na de operatie... bij mijn eerste loopoefeningetje... en dat schijnt krankzinnig snel te zijn... ben ik al naar een pianootje in het AMC gelopen. Niet zo'n heel mooi pianootje... maar dat verwacht je dan daar ook niet in een soort wachtkamertje... En daar heb ik al een bluesje zitten spelen... vier dagen na de operatie. Ja. Niemand gelooft het, maar het is echt waar. En in december aanstaande geeft u een kerstconcert... samen met Cor Bakker. Ja, Als ik dat... 17 achter elkaar. 17, ja. Lijkt, maar op uw website staat... Louis van Dijk gaat niet meer op lange theater toenees. Maar wat is lang? Dit zijn er zeventien. Ja, dat is, maar dat is al het vijftiende jaar Dat is een soort traditie oh, geworden. Dan wel, het vijftiende ja. jaar doe ik uh, al de kerstconcerten met uh, Jan Pieter, Pieter Jan Leusink. Oh ja. En dat, dat is altijd een feestje. Ja. Dat is enig. Het ziet er niet naar uit dat u ooit uit eigen beweging zult stoppen met spelen. Nee. En het leuke is dat het ook niet hoeft... Het heeft niks met de stem te maken. Je hoeft alleen maar die vingers te laten wapperen. En zolang je geen reum, reum, reumatiek krijgt, is er niets aan de hand. En uh, professor Swaap... Worden die vingers niet strammen? Nee hoor, totaal niet. Integendeel. En professor Swaap zei altijd al: je moet om je geest helder te houden, af en toe een nieuw muziekstuk instuderen. Want naar een schilderij tentoonstelling gaan met schilderijen die je nog nooit gezien hebt is beter voor het lenen houden van de geest... dan een kruiswoordpuzzel maken. Want dan sta je alleen maar... Uh, dan, ja. uh, hé, dan heb je opgeslagen kennis die je aanspreekt. Hoe vaak zit u nog achter de piano? Uh, iedere dag. Iedere... Speelt I u nog wel eens met Pieter, trouwens? Nee, want Pieter, uh, dat is heel jammer. Want dat heb ik altijd met plezier gedaan... voor het Fonds Slachtofferhulp. En uh, Pieter kan niet meer spelen. Ja, misschien een beetje voor zichzelf... Nee. Want die is met zijn pink aan een, uh, oh, ja. aan een laddertje blijven hangen... van een boot je, bij, het, ja. bij de door hem zo geliefde Duiksport. Uh, die, die award wordt morgen uitgereikt aan u door uw dochter Selma, violiste. Ja. Dat moet u extra genoegen doen. Dat is ontzettend leuk, want daardoor wordt het ook gezellig. Ja. En zou u nog met haar op toeneen willen? Ik, uh, Dat is zou... in de jaren negentig gebeurd, hè? Ja, ik heb uh, vijf, uh, vijf jaar lang achter elkaar met haar in theater gedaan. En daarbij uh, speelden we Schumann sonaten, Het was heel breed. En zij zong ook jazz. Dus dat is... Uh, maar we doen het nu nog af en toe. Oh ja. Tooi en te gras. En uh, zoals u weet doet ze af en toe... Uh, nou, zo af en toe. Ze werkte geloof ik... Vorige week had ze er zes achter elkaar doet ze het hart van Nederland. Ja. ja. En uh, wat luchtiger nieuwsprogramma... als de programma's die u presenteert. Zeker, ja. Maar, moeten die moeten er ook zijn. Maar die moeten er ook zijn, daar ja. is publiek voor. Want ze heeft op het ogenblik... Uh, bij het laatste uh, hart van Nederland... geloof ik, meer dan een miljoen kijkers. Kijk eens aan, dat hebben dus, wij weer niet. Okay. Dat bedoel ik maar. <laughs> dank, dank Louis van Dijk. Heel graag gedaan. for the long way round Two bottle of whiskey for the way And I sure would like some sweet company And I'm leaving tomorrow Kendrick Cups. En ik heb uh, inmiddels blijkbaar een luisteraar te jauren geërgerd. Dank voor uw bericht, Maurice Willinga. Ik wilde echter niet de draak steken met de brand... alleen een plaagstoot uitdelen aan de collega's hier van het journaal... die zo breed uitpakten de aanleiding daarvan over Matahari. Sorry, een soort Spaans nu. Fernanda, el extraño caso del Dr. X y Mr. Guy. Dat is de titel van de eerste Cubaanse digitale animatiefilm die vandaag in première ging op de Nationale Dag van de Cultuur aldaar. Harriet Sanders, welkom. Goedenavond. Uh, Locatiescout voor films en drie maanden per jaar woonachtig te Cuba. En normaal gesproken zouden we nu eerst eens een stukje van de trailer voor die film laten horen. Maar we hebben ons gek gespeurd op internet, niets gevonden. Is dat typerend voor Cuba? Absoluut typerend. Er is amper internet. Er is natuurlijk wel internet, maar heel moeilijk bereikbaar voor de gewone Cubaan. Ja. Ze gaan niet, uh, zeker niet van het voor, uh, de film downloaden... omdat ook iedereen dan gaat jatten. Dan, maar dan is het des te bijzonderder... dat er, uh, als ze als zo ver van de digitale revolutie verwijderd zijn... dat er juist in Cuba een digitale animatiefilm wordt gemaakt. Dat is ook zo. Dit is echt de eerste keer. En het is, uh, het is een, een, een co-productie met Venezuela... En Venezuela heeft ervoor gezorgd dat zij die computers kregen. En dat hele moeilijke Adobe-programma met fles erin. Dat was er gewoon niet. Dus nee. alles werd nog steeds getekend. En op een ouderwetse manier gemaakt. Nou, nee. Je kan je voorstellen dat, dat als je in die wereld zit van de animatie... dat het een grote frustratie was. En dit is echt helemaal geweldig. Ja. Ja, u hebt dus zelf ook nog niets van die film kunnen zien, neem ik nee, aan? Nee, nee, ik ken de oude, ik ken de oude versie. Oh. Hij, was op hij was op televisie. Ah, In 2005 ja. waren er twintig korte delen. Ja. En, en, maar u kunt, daar kunnen we iets van laten horen wel. Maar u kunt ook iets vertellen over de inhoud. Waar gaat het over? Nou, het, het is voor kinderen. Hè. Het is een kinderanimatie. Uh, en het, is, het gaat over een heel klein meisje. Met een enorm groot hoofd. En grote ogen. En een heel klein lijfje. En zij... Uh, ze is een soort... Uh, uh, Detective, nou een soort ze is echt een detective en ontpopt zich. Iedere dag heeft ze wel een, een, een kwestie die ze uit moet zoeken. Dan wordt er weer bij de buurman groenten uit de tuin gestolen en dan gaat zij zich afvragen maar wat is hier dan toch eigenlijk gebeurd. Pakt ze haar rugzakje in met een loop en uh, heeft ze een videocamera die ze te pas en te onpas inzet. Dus is wel Cubaans braaf, of uh, zie ik dat verkeerd? Nou, het gaat vooral heel erg... Het is In die zin Cubaans, want het gaat heel erg over solidariteit... Ja, en ja, politiek correct. dat wel, ja. ja. Nou, we laten even een stukje van die tv-serie horen. Fernanda! Socia! Ver, <Güls> docho, de onda! No me hables más así te traigo la y con tu descarga. pro Español. Ja, Fernanda, hè? dat uh, ja. Kent u, kent u de regisseur die die film gemaakt heeft? Nou, dat is een, ik ken hem niet persoonlijk, het is een, een oudere meneer van 74. Een beroemdheid in Cuba, dat zeker. En, uh, en hij, is, hij is een van de docenten ook van, de, van het animatieinstituut, al daar. Dat is een heel een animatie-instituut. Ja, ze ja. Dus maken al animaties vanaf. Uh, pak een beetje uh, 1937. Toen is de eerste animatie gemaakt, van twee minuten. Ja, en daar is ook een zijn ook speciale studio's uh, voor. Hebben. Zeker. Dus, Heb uh, je ja, ja. Ja, ja. Ja. wel eens gezien? Nee, ik ben niet echt in is de animatie. In de animatie, nee. nee. nee. nee. Maar uh, om, bredere, om naar bredere film te kijken. Uh, Cuba heeft, heeft, meen ik toch wel, een lange echte filmtraditie al zelf. Zeker, zeker. Ja, Amerika staat natuurlijk heel gekoppeld aan, aan Amerika. Lief hand in hand, dat was de achtertuin van Amerika. Dus er zijn van allerlei producties gemaakt. Tot aan de revolutie was dat allemaal melodrama... van die larmvariante, treurige verhalen. Ja, het, je zit ook in Zuid- met is Latijns-Amerika. Ja, dus het is allemaal wat, het, niet echt helemaal onze smaak. En vanaf 1959, toen Fidel er is gekomen, is dat, dat is eigenlijk de eerste wet geweest die de, het revolutionaire regime daar heeft ingesteld qua cultuur. Dat film uh, stond heel hoog in het, in het vaandel, want het was hun propaganda, een hele goede methode om propaganda te maken. En in die trant komen nog steeds films uit. En toen zijn ze begonnen met animaties. Ze hebben eerst ja, ja. eerste animaties gemaakt. Kleine, hele korte filmpjes. En dan gingen ze met uh, mobiele bioscopen dwars door het land. Oh. Om met volk te onderwijzen. ja. Ah, gaan Cubanen veel naar de film? Kubanen gaan ontzettend veel naar de film. Het ja. is ook vreselijk leuk om daar naar te gaan. En hoe, ja? Hoe, ja. Is het hoe is het dan? <laughs> nou ja, kijk, we zijn nog steeds blijven steken daar in de jaren 60. Je hebt bijvoorbeeld in Havana ontzettend veel bioscopen. Grote bioscopen. En helemaal vergaande glorie. Ja. zo'n eventel en, en, en, en, en ijzeren siersmeetwerk. En geweldige schermen. En... Klapstoelen van hout. en Die zijn allemaal heel versleten. Maar waag het niet met je voeten op de stoel van je voorganger te zitten. Want er komt echt zo'n vrouw met een zaklampje op je kop geven. Oh, ja. Heel streng, hè? Zijn ze ook. Ja. ja. En wordt het ook van hoge hand bevorderd? Worden de prijzen laag gehouden? De prijzen worden laag gehouden. Want er is, er is niet veel amusement. En dat, dat kan het volk. Het is voor het volk. Ja. En wat, wat, wat, wat, wat kost een kaartje nou? Nou, ik geloof. Omgerekend iets van 15 eurocent. Ja ja, ja, ja, ja. Maar, maar ik heb, ben ook een keer in de bioscoop geweest... en dat was weliswaar een heel groot filmscherm... maar toen kwam ik daar binnen... en toen werd er een film vertoond... op de afmeting van een televisieapparaat. <lacht> op dat grote scherm? Op dat grote scherm. Dat een soort postzegel op een groot scherm. Hoe kwam dat dan? Ik denk <lacht> dat ze eigenlijk alleen maar een DVD hadden... Ervan en die, die konden ze niet... in hun ouderwetse projector uh, proppen. Zoiets. Ja, ja. Neem ik aan. Je zei zo straks, toen we vooraf even praatten dat zelfs Nederland iets te maken heeft met die nieuwe digitale animatiefilm. Ja, dat, dat heb ik, dat, daar ben ik ook voor de een van jullie achter achtergekomen. Dat, kijk, um, ze zijn heel erg bezig geweest om de scripts te verbeteren. Want er is, er, is een, er is een school voor animatie en er is een instituut voor animatie. Op die school, zitten een aantal leerlingen... en ze willen gewoon steeds beter worden. En... Toen is er, hebben ze geld gekregen van een vereniging, of nee, een instelling. En die heet uh, uh, Synergia, dat project. Ken je dat? Nee. En dat is, uh, dat is, daar doet het Hivos aan mee. Ah, eigenlijk... uh, Nederlandse mede financier van S ontwikkelingssamenwerking. Ja, maar, in, maar het interessante is dat de Hivos heeft gezorgd... dat ook het Amerikaanse Ford Foundation... Daar ook geld aan heeft gegeven. Oh, ja, en, en dat is wel we, heel opmerkelijk. 220.000 dollar. Ik okay. doe ook niet weinig. Nee. Wat denk je, die, de modernisering van de techniek die uit deze film spreekt, betekent dat nou ook dat er meer vrijheid komt voor regisseurs? Vast wel. Maar heel langzaam. Heel langzaam. Daar merk je zelf nog niet veel van als je daar bent. Jawel, je merkt wel dat er dingen heel erg langzaam vooruit gaan. Er zijn nu, wat er gewoon een hele grote stap is in, in, in Cuba... is dat er nu, het volk mag nu naar iets van 188 internetcafés. Ze mogen het internet op. Ja, ja. Dat zijn enorme stappen hè, in ja. zo'n ontwikkeling. Want dat is contact En dan met de wereld. zijn er geen restricties op internet. Natuurlijk wel, want het ja. mag niet op <laughs> Facebook. En het wordt net zoals in China, het wordt natuurlijk gecontroleerd. Ja. ja. Staan er meer Cubaanse animatiefilms uh, te, te, aan te komen? Ja, er komt een uh, 3D aan volgend jaar. 3D? Ja. Nog weer een stap verder? Ja. ja. En ze willen gewoon meedoen. Ze willen ja. gewoon meedoen, ja. En jij gaat dat volgen. Ga je gauw weer terug? Ik hoop het. De ja. warmte in. Je bent, je bent er dol op. Ja, heerlijk. Oh, Oké, okay. dankjewel uh, Harriet Sanders. Over El Extraño Caso del Dr. Ixi Mister Gai. Um, dit was uh, met het oog morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen uh, treden hier op de uh, hoogst oprechte Jannen. En ik eindig nu met een gedicht van Vrouwtje van de Ploeg: Afstand. Ze wil niet meer dat haar man haar aanraakt. Haar huid. Ze wil niet meer dat haar man haar aanraakt. Haar huid voelt koud. Ze wil rollen in oude warmte. Het is weg, het effect van de geloftes, de feesten, de wandeling. Ze denkt aan de uren waarin ze haar huid poetste voor ze hem zag. Al was het maar een glimp. Voor verlangen moet je afstand houden.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 Dit is Radio 1.